11 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. De Tweede Kamer stemt in met de manier waarop het kabinet... de nieuwe inlichtingenwet wil aanpassen. Naast de coalitiepartijen lijken in ieder geval GroenLinks, PvdA... en SGP het eens te zijn met de veranderingen. De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten... wordt vanwege de uitslag van het referendum aangepast. De meerderheid stemde toen tegen. In het Kamerdebat zei minister Olongren dat het om substantiële wijzigingen in de wet gaan... die ook in praktijk iets betekenen. Facebook-topman Mark Zuckerberg is de hoorzitting van de Senaat... zoals verwacht begonnen met excuses. Over het privacy-schandaal en het delen van data met Cambridge Analytica... zei hij het was mijn fout en het spijt mij. Zuckerberg gaf ook toe dat Facebook te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws. Op de beurs vielen de openingswoorden in de smaak. Het aandeel Facebook stond al snel bijna 5 procent in de plus. Air France klm en de Britse prijsvechter EasyJet... zijn geïnteresseerd in overname van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Ze hebben verschillende bronnen gezegd tegen persbureau Bloomberg. Ook een investeringsmaatschappij zou meedoen. Air France klm zegt dat er geen bod ligt. Alitalia ging vorig jaar failliet. Er zouden meer partijen zijn die de Italiaanse maatschappij willen overnemen. Zo zou de Duitse maatschappij Lufthansa geïnteresseerd zijn.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 Het leven in een asielzoekerscentrum is slecht voor zieke of gehandicapte kinderen. De kamers zijn klein en vol en dat veroorzaakt stress en extra klachten... zegt Defence for Children tegen RTL Nieuws. Ook de rechten van zulke kinderen zijn volgens de organisatie slecht geregeld. De burgemeester van Oldambt, Pieter Smit... is onverwacht overleden aan een hartstilstand. De Groningse gemeente heeft geschokt gereageerd... Smit was eerder wethouder in Zoetermeer... en werkzaam bij de politie Haaglanden. Sinds 2010 was hij burgemeester van Oldampt. In de kwartfinales van de Champions League... is Barcelona verrassend uitgeschakeld door AS Roma. De Italianen wonnen thuis met 3-0... en dat was voldoende na de 4-1-nederlaag eerder in Spanje. Al na zes minuten scoorden de Romeinen de 1-0... de 2- en 3-0 vielen in de tweede helft. AS Roma staat daardoor voor het eerst... in de halve finale van de Champions League... Manchester City slaagde er thuis niet in om de 3-0 nederlaag bij Liverpool weg te werken. City scoorde al wel na een paar minuten, maar verloor uiteindelijk met 2-1. Het weer, stevige buien met onweer, vooral in het zuiden en midden van het land. Vannacht minder buien, dan is het 10 graden. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon, het wordt dan 15 tot 18 graden.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 En speksavers vergoedt nu de resterende eigen bijdrage voor een hoortoestel. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. In een vakantie naar het Zellamzeekaproen in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Er is een knallende ruzie gaande tussen haviken en zeearenden. En dat gebeurt in Friesland. Het gaat om het nest dat eerst van de zeearenden was, maar waar nu de haviken broeden. Er liggen vier eieren in. Zeearenden voeren duikvlucht uit. Tienduizenden mensen volgen de oorlog tussen de roofvogels live via een site. Je bent voor de havik of voor de zeearend. Hier moet echt snel een einde aan komen. Ik zeg een raadgevend referendum. Goedenavond, welkom bij het Oog op Morgen. Het is de week van de overgang. Opvliegers, een rood hoofd, zwaarmoedigheid. Vrouwen spreken er niet graag over. TV-presentatrice Anita Bitsier pleit voor meer openheid. Congo is een pool van ellende. Oorlogen tussen verschillende stammen, miljoenen inwoners op drift... en toch wil het land niets weten van een donorconferentie... door de Verenigde Naties. Vanuit Den Haag bericht Wilma Borgman over het referendumdebat... en spekken de millennials met een drugsgebruik in het weekend... de criminelen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van... Dinsdag 10 april. U weet het vast nog wel, de oproep van Hugo Borst... om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren. Ja, het gaat gewoon niet goed genoeg. Dus de politiek moet ingrijpen. Vandaar dit manifest. Het kabinet trekt er ruim 2 miljard voor uit... en minister Jonge wil dat het zo wordt besteed meer tijd, meer liefde, meer aandacht voor onze ouderen in de verpleeghuizen. En om dat te doen, om daarvoor te zorgen, hebben we gewoon meer mensen nodig. Uh, meer mensen die die liefdevolle zorg en aandacht uh, kunnen geven. Ja, meer handen aan het bed dus. Maar er zijn ook verpleeghuizen waar ze juist geld hebben uitgegeven aan innovatie. Meneer ligt in bed, komt op de bedrand zitten... en dan krijg ik signalen op mijn uh, telefoon, dat is nu al. En het mooie van dit systeem is dat ik hem meteen op mijn schermpje kan kijken... Wat meneer doet. En dat is fantastisch. Ja, er is nu eenmaal niet genoeg personeel. Daar doen we ontzettend ons best voor met de, de arbeidsmarktcampagnes. Maar ja, of het helemaal haalbaar is, ik denk dat we niet kunnen... zonder goede technologie. Dus daar moeten we nu in gaan investeren. Zieke en gehandicapte kinderen in de asielzoekerscentra... krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Ze hebben zwaar te lijden onder de woonomstandigheden. Dit kind met het syndroom van Down is soms niet te handhaven, vertelt zijn moeder. Sometimes I can't uh, control uh, to his anger. Ja, yeah, sometimes I uh, try to break uh, everything. De burgemeester van Amersfoort waar dit AZC staat, denkt erover om in te grijpen. Wij kunnen willen en mogen niet wegkijken. Defense for Children doet een beroep op de politiek. Het, het gaat wel om tientallen kinderen waar het mis mee gaat op dit moment. Dat moeten we aan kunnen passen. Dit zijn kwetsbare kinderen die extra rechten hebben, niet minder rechten. Ze hebben extra rechten en daar moeten we naar kijken. Ja, dat was een geweldig cadeau voor het Singemuseum in Laren. Het krijgt de collectie van het echtpaar Blokker. Meer dan 100 schilderijen uit het begin van de 20e eeuw. Dit is een uh, fantastische bloemexplosie van uh, Leo Gestel... die samen met Jan Sluiters de ultramoderne werden genoemd, 1913. Het beweegt, het kolkt alle kanten op, felle kleuren, ja, een en al vrolijkheid. Els Blokker houdt van de modernisten. Het is gewoon een collectie die heel, met heel veel liefde... met heel veel plezier, met heel veel passie is opgebouwd. Facebook heeft grote imagoproblemen... doordat gegevens van gebruikers zijn gelekt of verkocht... Directeur Mark Zuckerberg moest zich daarvoor verantwoorden en zei sorry. Sommigen nemen daar genoegen mee. Facebook is een pionier op het gebied van social media. En waar er gepioneerd wordt, worden er fouten gemaakt. Ja, maar voor anderen is dat niet genoeg. Mijn account verwijderen. Gedaan. Klaar. En dat was nieuws vandaag op radio en TV. En dan door naar onze correspondent in Washington, Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Ja, ik had het er al over. Mark Zuckerberg, topman van Facebook, wordt momenteel urenlang verhoord door een senaatscommissie. Houdt hij zich staande tegen al dat verbale geweld? Ja, vrij makkelijk. Okay. Uh, het, het vuur wordt hem niet echt aan de schenen gelegd, uh, vind ik. Soms heeft het ook echt het gehalte van... zijn uh, kleinzoon legt aan opa uit hoe internet eigenlijk werkt. We hadden een met een senator... die vroeg aan Zuckerberg... Ja, hoe kunnen jullie je verdienmodel eigenlijk volhouden... als Facebook-gebruikers uh, niet betalen? Waarop Zuckerberg antwoordde... nou, we hebben ook advertenties. Dus die senator wist dat nog niet eens. Mm -hmm. Dus dat geeft ook wel een beetje aan dat veel van de senatoren te Het zijn er 43 in totaal ja. die hem verhoren en niet uh, echt goed op de hoogte zijn wat Facebook allemaal uh, doet. Aan de andere kant, Zuckerberg ja, liet ook soms blijken dat hij niet begrijpt waar alle ophef over is. Zo zei hij ja, we verzamelen al die data zodat we uh, betere advertenties uh, kunnen plaatsen bij de gebruikers. En dat vinden Facebook gebruikers fijner. Nou, net alsof Facebook gebruikers echt zitten te wachten op uh, een tsunami en advertenties. Zij gebruiken natuurlijk Facebook, voor hele andere zaken. Eén senator stelde wel een hele slimme vraag. Die vroeg aan hem... Um, kunt u ons vertellen, hier voor alle camera's, welke hotel u vanavond slaapt? Dat wilde Zuckerberg natuurlijk niet. En toen zei de senator, dat is mijn punt. Want dit gaat over het delen van privacy. En hier raak je natuurlijk de kern van de hele zaak rond de discussie met Facebook. Of Facebook wel genoeg doet om uh, ja, de privacy van haar gebruikers te beschermen. En het congres denkt dan ook aan wetgeving. Ja, die veel strengere regulering van sociale media, zoals Facebook, die dit veel meer aan banden gaat leggen. Dan was er natuurlijk ander nieuws. Hè? President Trump zou op bezoek gaan naar uh, Zuid-Amerika, maar die reis heeft hij afgezegd. Er gebeurt te veel uh, wat de aandacht afleidt. Allereerst Syrië. Trump dreigde met een uh, vergelding van de gifgasaanval binnen 24 of 48 uur, tot 48 uur, zei hij gelukkig En op persoonlijk ja. vlak de inval van de FBI bij zijn, uh, bij zijn eigen advocaat. Om met Syrië te beginnen, uh, ja die 48 uur zijn bijna voorbij. Zou het kunnen dat de komende nacht de VS daadwerkelijk tot actie overgaat? Ja, komende nacht of komende 24 uur, ergens. Ja, je zou bijna concluderen dat militaire actie van... Uh, de Amerikanen onvermijdelijk is, want Trump heeft meteen met de beschuldigende vinger richting uh, Syrië gewezen en ook uh, Iran en Poetin als schuldigen aangewezen en gezegd die zullen een grote prijs hiervoor moeten betalen. Ja, en als je dan vervolgens niets doet, ja, dan komen die woorden even hol over als de befaamde rode lijn van uh, president Obama. En president Trump is niet iemand die als zwak wil overkomen, dus ja, hier in Washington gaan ze er toch wel vanuit dat er in ieder geval iets van een militaire actie komt, bijvoorbeeld een uh, aanval met kruisraketten. Oké, okay. dat uh, is nog geen hard bewijs hè, voor de schuld van het Assad-regime. Uh, uh, zijn er ook, uh, ook mensen in Amerika die zeggen, wacht nou eerst eens even dat onderzoek af? Niet echt binnen de Amerikaanse politiek en zeker niet binnen zijn regering. Hè. Ik zei het al, Trump heeft meteen gezegd uh, dat, dat Syrië de hoofdschuldige was. Hier wordt ook geredeneerd van, ook al hebben we misschien nog niet het echt bewijs gezien. Misschien hebben de inlichtingendiensten trouwens wel echt bewijs... maar dat zeggen ze niet. Maar zelfs als er geen bewijs is... dan is het een pure vorm van redenatie. Als het een gifgasaanval is, ja, dan kan dat alleen uit de lucht komen hè, met helikopters of uh, vliegtuigen. Ja, rebellen en IS die hebben geen vliegtuigen. Mm -hmm. Er is maar één, één partij in dit hele conflict die het zou kunnen doen. En dat zijn Syrië met behulp van eventueel Rusland. Ja. Nou Dan die advocaat van uh, Trump. Uh, kreeg een inval te verduren van, uh, van de FBI. Trump woedend. Op wat manier kan die inval een probleem gaan worden voor Trump? Op allerlei manieren. Het is natuurlijk zijn persoonlijke advocaat... die hij al jaren in dienst heeft. Die niet alleen als een advocaat optreedt... maar ook vaak als vertegenwoordiger in zakendeals over de hele wereld. Dus alles wat Trump heeft gedaan de afgelopen jaren... Uh, met zijn Trump-organisation, daar weet deze man alles van. Dus het is potentieel een enorme bron van informatie... voor de, uh, voor de aanklager natuurlijk. Nou, uh, waarom is er een inval gepleegd? Uh, het verhaal dat we nu horen... is dat dat uh, vooral gezocht is naar informatie aan betalingen... die gedaan zijn aan twee vrouwen... Die, uh, met wie Trump een vermeende affaire zou hebben gehad. Nou, deze advocaat heeft al eerder erkend... dat hij 130.000 dollar zwijggeld heeft betaald aan een van deze dames. Dat was de pornoactrice Stormy uh -huh. Daniels. Ja. Daarmee heeft hij mogelijk de wet overtreden. Ja, daarmee kan hij natuurlijk in problemen komen. Dat is in ja, potentie heel erg schadelijk voor Trump. Ook misschien vanwege maatregelen, beslissingen die Trump als gevolg van deze inval gaat nemen. Want we weten, we zagen het ook gisteren... Trump is echt laaiend, sloeg wild om zich heen... speculeerde openlijk over het ontslag van de speciale aanklager Muller... en ook misschien zijn minister van Justitie. Nou, vooral als hij Muller ontslaat... die zou dat meteen tot een uh, gigantische constitutionele crisis leiden... in Amerika. En dat zou eigenlijk een veel groter probleem zijn... dan de problemen waarin zijn eigen advocaat nu verkeert. Ja. We gaan het zien, toen, tot nu toe overleeft is zo'n beetje alles... wat er aan de crisis voorbij komt. Dank je wel, Arjen van der Horst vanuit Washington. Dan gaan we kijken wat in de krant van morgen allemaal te lezen is. En dat is uitgezocht door Mariel Hageman. Opnieuw dreigt er een digitaliseringsproject... bij de overheid te stranden. Het Financiële Dagblad schrijft dat de rechtspraak... zijn digitale ambities drastisch terugschroeft. En daarmee moet een mislukking van 200 miljoen euro worden voorkomen. Een van de belangrijkste doelstellingen was een snellere afhandeling van rechtszaken. De inzet was een tijdsbesparing van 40% een radicale vereenvoudiging. Maar veel rechtbanken en gerechtshoven houden vast aan hun traditionele manier van werken. Nu richt het project zich vooral op digitale toegankelijkheid voor professionals zoals advocaten. Zij gaan meer digitaal communiceren met de rechtbanken. De rechters zelf houden het bij papier, valt te lezen in het FD. De verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen dreigt... op losse schroeven komen te staan, is de inschatting van de Telegraaf. Het ministerie van Defensie benadrukt steeds meer... dat er geen onomkeerbare stappen zijn gezet... en dat moderniseren van de kazerne in een optie is. Nu Vlissingen dichterbij komt, lopen de spanningen in het korps op. De eerste drie maanden van dit jaar verlieten 73 mariniers de dienst. Drie keer zoveel als normaal. Minister Bijleveld laat uitzoeken of dat door de verhuizing komt. De Drents past ook zeker in deze titel. Excuses, het kan echt niet beter, dit Drents. Dat is de conclusie van een onderzoek naar het gebruik van de, spreektaal, van de streektaal, waarover Trouw schrijft. Tot grote verrassing van het Regionale Taalinstituut blijkt dat meer mensen dan tien jaar geleden Drents goed verstaan en spreken. De streektaal wordt zelfs weer hip. Jongeren appen in het dialect en er zijn ook heel veel Facebookpagina's die zich richten op de regio. Ook veel Drentenaren in de VS of Australië vinden het prettig zich online in die taal te uiten. Daarnaast blijkt de streektaal populairder te worden naarmate de wereld sneller verandert. Dat stimuleert de zoektocht naar de lokale identiteit. Een dialect helpt daarbij, duidt een hoogleraar in trouw. Toch een WK voor Nederlandse voetballers. Oud-Internationals Sjaak Zwart, Dick Schoenaker, Wim Rijsbergen en Kees Kist verdedigen volgende maand de Nederlandse kleuren op het WK Wandelvoetbal in Engeland. Het walking football neemt een enorme vlucht onder 60-plussers. De Telegraaf en het algemeen Dagblad zijn gedoken in de wereld van 6 tegen 6... met mini-doeltjes zonder keeper. Rennen, slijnings maken en fysiek contact zijn verboden. De oud-internationals zijn op zoek naar vijf fitte mannen... om hun WK-team aan te vullen. De aanmeldingen stromen binnen. Veel oudere voetballers zien hun kans om hun jongensdroom te verwezenlijken... en samen met legendes in één team te zitten... en tegen andere voetbalhelden in het veld te staan... En Mr. Ajax, Sjaak Zwart tempert in Telegraaf die verwachtingen. Ja, je moet wel een beetje kunnen voetballen hoor. En alleen mensen die behoorlijk fit zijn, die maken een kans. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Aline met Sea of Tears. Nog één laatste poging. Het deed bijna de hele oppositie vanavond... om op het referendum in leven te houden. Het gebeurde bij het debat over de uitslag van het referendum... over de inlichtingenwet. Wilma Borgman in Den Haag. Daar gaan we weer, Wilma. Volgens mij heb ik al drie keer met jou gesproken over het referendum. Ja, dat is voorlopig nog niet... Nou, voorlopig de laatste keer. Er komt nog een keer waarschijnlijk als het, de, als het in de Eerste Kamer... wordt besproken, dat referendum. Um, en vanavond ging het niet over het instrument natuurlijk. Het ging over wat te doen met de uitslag... Uh, ja. Ja, het ging, ging officieel allemaal over de vraag... Ja. wat moet er gebeuren met die uitslag Precies. van het referendum. Daar uh, hebben we Rutte vrijdag uh, over gehoord. En wat vinden ze ervan? Nou, ze bij de coalitie zijn tevreden. Want het politieke probleem in de coalitie is opgelost. En ze zeggen daar, er is ook geluisterd naar de zorgen... van de mensen die tegen hebben gestemd bij het referendum. De wet wordt immers aangepast. En toch gaat hij gewoon op 1 mei in... En een deel van de oppositie gaat daarin mee... maar SP, PVV, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren... daar vegen ze de vloer aan... met de manier waarop het kabinet die inlichtingenwet wil aanpassen. Van Raak van de SP noemde het prut... Maar dat was te vergeefs, want het gaat gewoon toch gebeuren... zoals het kabinet het wil. Ja. D66 had zich pas heel laat ingeschreven voor dit debat. Ja. Als allerlaatste uh, spreker hadden ze het lastig? Nou, ze hadden zich kennelijk toch op een moeilijk debat voorbereid... maar dat viel uh, heel erg mee. Terwijl D66 toch de gebeten hond is in deze kwestie. Ze waren eerst voor het referendum en tegen de inlichtingenwet... toen tegen het referendum en voor de inlichtingenwet... Dat was voor Kees Verhoeven van D66 misschien lastig uit te leggen. Maar uh, je hebt gelijk, dit was niet het eerste debat over de kwestie. En misschien waren ze bij de oppositie het, de puff een beetje kwijt... om hem voor de zoveelste keer aan te vallen. En Farid Azarkan van Denk die had iets bedacht voor Kees Verhoeven. Hij sprak zoals Mozart componeerde. Elk woord was gewoon raak. Het was een prachtige politieke symfonie. En ik dacht toen, voorzitter, dat wil ik ook. I wanna be a keys. Just we case. En nog steeds, voorzitter, als ik eraan terugdenk. Kippenvel. En D66 stemde destijds tegen... omdat onze zorgen onvoldoende waren weggenomen. Kees belichaamde de onverzettelijkheid tegen, zoals hij zei, de Fata Morgana in de woestijn. Tijdens de formatie maakten we daarom aanvullende afspraken... met de coalitiepartners. En die afspraken in het regeerakkoord maakten dat voor ons... de WIF van een onvoldoende naar een voldoende ging. Zij gaan voor ons, maar bijvoorbeeld ook de toezichthouder... het vertrouwen dat de wet in balans zou zijn. Hoe kan iemand die zo tegen die sleepwet streedt... ineens voor die sleepwet zijn? Hoe kan mijn held opeens een schurk zijn? D66 beoordeelt de kabinetsvoorstellen als substantieel. En dat hij van D66 is, de Democraten66, dat is symbolisch. Dat is immers de partij van de palingpolitiek. Glibberen en glijden... Duiken en draaien. En D66 zal deze uh, belangrijke wet de komende jaren onverminderd in de gaten houden. Dank u wel. Ja, dat zei uh, Kies. Hè? Kees uh -huh. Verhoeven van D66. Uh, we zullen het in de kritisch in de gaten blijven houden... maar de verdediging van de coalitie bleef daarmee overeind. Er is van de oppositie geen ruimte meer uh, om nog iets te doen. Dus is het referendum exit als ook de Eerste Kamer ermee akkoord gaat. En dat zal dan, dan de laatste keer zijn dat we het erover hebben. Zo, ja, dat was dan dat. Dat was dan dat, ja. ja. En dan moeten we het nog hebben over die opvallende gebeurtenis... uit de SGP-kring. Uh, ja. Kamerlid Albert Dijkgraaf vertrekt. En wat is de reden? Ja, dat was opvallend nieuws. Want Dijkgraaf is een uh, prominent Kamerlid... Het heeft zijn sporen verdiend uh, en dat is toch niet gemakkelijk... als je kamerlid bent van zo'n kleine fractie. Maar hij heeft bijvoorbeeld een heel grote rol gespeeld in de C3... in de vorige periode bij de constructieve oppositie. En het was niet alleen vanwege zijn positie opvallend dat hij vertrekt... maar ook de reden daarvoor valt op. Uh, in de brief die hij stuurde naar Kamervoorzitter Ariep... en die zij voorlas staat dat er uh, sinds enkele jaren... steeds meer spanning op mijn huwelijk staat. Er is hard gewerkt, zegt Dijkgraaf, om dat op te lossen... maar dat is tot heden niet gelukt... En de balans tussen werk en privé klopt niet meer. Ja, dat is toch opvallend. Hè? Waarom meldt hij nou zoiets persoonlijks in het openbaar... dat hij zijn huwelijk wil redden? Ja, Dijkgraaf wilde niet doen, zegt hij... wat hij anderen in de politiek verwijt... die eerst de media bellen en dan pas de Kamer inlichten. Hij doet het andersom. Misschien is hij wel bang voor krantenberichten... Um, je zegt zijn huwelijk redden, Nou, dat staat er dus niet. Hij zegt dat hij de komende tijd extra tijd wil besteden aan zijn kinderen... die een lastige tijd achter de rug hebben... en dat de omstandigheden zoveel vergen dat hij dat niet meer kan combineren... met het intensieve kamerwerk. Dus zijn vrouw noemt hij niet. Nee, oké. Okay. Maar, maar door, door het zo publiekelijk te vertellen... zou je ook kunnen gaan denken dat dit een soort politiek statement is van hem. Nou ja, voor de SGP is het huwelijk natuurlijk ook een politiek ja. issue. Uh, in het verkiezingsprogramma van vorig jaar staat er een heel hoofdstuk over... dat het huwelijk een levenslange verbintenis is. Uh, als het misloopt moet je in relatietherapie... maar dan wel uitgaand van herstel van de relatie. Het instandhouden van huwelijken moet krachtig worden ondersteund. En zij willen zelfs de waarde van het gezin, man, vrouw, kinderen... vastleggen in de grondwet. En zou het dan geloofwaardig zijn als één van de drie Kamerleden van die partij... dat zelf allemaal niet voor elkaar krijgt. Nou ja, volgens partijleider Kees van der Staai... hoeft de dijkgraaf van hem niet weg. Het was zijn zelfstandige afweging... zijn heel persoonlijke beslissing... Eerlijk gezegd hebben wij best wel geduld en getrokken om te zeggen... joh, kan je niet blijven? We kunnen je moeilijk missen. Uh, maar op een gegeven moment moet je het ook respecteren... dat hij zegt van uh, ik wil eigenlijk uh, wat minder in de schijnwerpers. Ik wil een wat minder hectische uh, belasting in mijn werk. Uh, omdat ik ook in mijn privé de nodige energie wil stoppen in de komende tijd. Het was uh, geen reden om daarom geheimzinnig erover te doen omdat uh, we ook altijd hebben gezegd... Wat, waar Elbert nu mee te maken heeft, daar kunnen we al mee te maken hebben. Uh, SGP'ers uh, leven ook niet in het paradijs, maar buiten het paradijs. Zoals wij dat zeggen. En dat betekent dat de doren en distels die iedereen tegenkomt... wij ook tegenkomen. En, en dat is de werkelijkheid waar we niet voor weglopen. Nee, dat was uh, partijleider Kees van der Staaij. Hij zegt de uh, Dijkgraaf uh, stond een beetje buiten het paradijs. Nou ja, vanaf morgen is hij in ieder geval buiten de Kamer, ja. Fritz. Jij nog iets in de privésfeer te melden, Wilma? Niets. <laughs> Ik spreek je volgende week. Dankjewel, Wilma Borgman van Den Haag. Volgens korpschef Erik Akerboom moeten we af van het idee... dat het normaal is om een pilletje ecstasy te slikken... of een lijntje kook te snuiven. Is zijn zorg terecht en hoe moet dat gebruik tegengaan worden? Ik praat erover met drugsonderzoeker en criminoloog Ton Nabbe... en met Luc Olsthoorn van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Goedenavond, heren. Goedenavond. Uh, meneer Nabbe, om, uh, of, uh, meneer Olstoorn, u bent vers de weg, want u zit op een ander plekje hè, om met u te ja. beginnen. Uh, je ja, Akenboom zegt dat de Nederlandse gebruikers een geromantiseerd beeld hebben. Klopt dat? Uh, ik ben zelf uh, geen gebruiker van deze drugs. Dus ik kan niet voor mezelf spreken, maar uh, ik denk wel dat er uh, misschien weinig van bekend is wat de achterkant van de, van de drugswereld is. En de achterkant van het pilletje zal ik maar zeggen. Dat, dat, je zou toch denken dat inmiddels iedereen dat wel weet? Uh, ja, blijkbaar niet. Nee? Maar, maar, maar, maar hoe komt u daarbij? Uh, ik denk dat de COPSF toch wel de waarheid vertelt in deze. En, en, en hoe ziet u dat dan? Want zien die mensen te rooskleurig in, die gebruikers? Uh, ik, nou ja, ik denk dat je op het moment dat je een pilletje neemt niet uh, uh, stilstaat bij uh, de manier waarop uh, die wordt geproduceerd en, en de wereld die daar uh, omheen hangt. Uh, op dezelfde manier denk ik dat iemand anders in de supermarkt bij de kilo knallen staat te kijken. en dat toch meeneemt. en, uh, en wel weet hoe uh, de kippen worden grootgebracht. Mm -hmm. het, is, het zal met, zeker met zo'n moment te maken hebben. Maar wat, wat zouden die gebruikers zich, uh, zich dan moeten beseffen? om het half Duits te zeggen. Uh, nou ja, wat ik in mijn werk doe is met name om die veiligheidsprofessionals te helpen... om te kijken naar de, de, de brede wereld, zou ik maar zeggen, van, van, van drugs. En uh, um, vandaag was ook Patterson van de DEA um, tijdens dat congres aanwezig... en die zei al, uh, drugsorganisaties zijn bedrijven. En, en daar zit uh, zeker de kern van waarheid in. Um, uh, het, gaat, het is niet alleen dat pilletje, uh, het wordt geproduceerd. Uh, we kennen waarschijnlijk de beelden wel van de drugslaboratoria... in, in vieze oude drugschuren. Um, dat is het beeld wat, hè, wat, wat je dus niet beseft als je dat pilletje sleekt. Maar uh, die pillen komen dus ergens vandaan. Zelfde als, uh, als natuurlijk de, de, de cannabis die je in de koffieshop haalt... die ook in kwekerijen wordt grootgebracht... waar, waar uh, ja, bijvoorbeeld brandgevaar uh, is. Ja. Meneer Nabbe, het gaat met name om die twintigers en dertigers millennials worden ze genoemd, hè, Die in een vrije tijd dus bewust drugs gebruiken. Hoe zien zij hun gebruik zelf? Hoe zij hun gebruik ja? zien? Ja, dat is voor een, voor een deel is het, is het Kijk, ik vond het wel grappig dat ik vanavond op de televisie nog even de politie over agenda hedonisten hoorde. Um, nou goed, ik heb die term zelf een paar jaar geleden gebruikt. Dus kennelijk volgen ze het ook al hoe het sociologisch in elkaar zit. Ja. Maar eigenlijk zijn de, de mensen die het heel druk hebben. Die alles moeten plannen. Zowel hun studie als hun werk. Als hun sociale verplichtingen. De social media. Ook nog eens een keer. Sporten tussendoor. En nog met gezondheid bezig zijn. En het drukgebruik moet ook gepland worden. Ja. En dat hele gebied aan gedrag is gecalculeerd. En ja, de MDMA, of ecstasy, of cocaïne is voor een deel van, uh, van, van jonge mensen is gewoon iets wat je, wat je gewoon uh, doet. Ja, nou, uh, nou, een snap, een keer of een paar keer. Ja. Maar dat nou, lijkt ook. mij ecstasy, geloof ik, als je dat om de week gebruikt, nee, is niet zo verslavend. Je, nee, dat zie je Cocaine nou, wel, hè? Ja, of maar de meeste, nou, de meeste mensen die cocaïne... Uh, uh, nemen raken niet verslaafd. Uiteindelijk is er maar een klein deel wat verslaafd wordt. Uh, bij ecstasy zie je eigenlijk nauwelijks verslaving en dus vooral het gevaar is uh, overdosering uh, en ja goed uh, problemen die daaruit voortvloeien. Ja, of een slecht pilletje kopen. Ja maar voor een deel staat het gewoon eigenlijk in het uh, ja is het gewoon een onderdeel van van jongere culturen ja. geworden. Ja. Dat zien we eigenlijk al vanaf het uh, vanaf het begin van de ecstasy. Uh, toen ecstasy eigenlijk verboden werd. En over hoeveel eigenlijk... mensen hebben we het nu in Nederland? Nou, de schattingen zijn ongeveer uh, 900.000. Nederlanders die ooit een keer een uh, excessie hebben genomen. Bij cocaïne is dat wat minder. En daarvan uh, is toch nog wel een, een aanzienlijke groep die, uh, die, die dat nog wel neemt. Uh, maar de grootste groep zit vooral in de, in de twintigers, de ja. twintigers, dertigers. Ja. Uh, meneer Earlstone, hoe, hoe groot is het marktaandeel van die groep? Oeh, dat zou ik niet weten. Nee, die cijfers ken ik niet. Ik weet niet wat zij in totaal gebruiken als het gaat om de Nederlandse markt. Maar ik, ja, ik kan me voorstellen dat zij niet uh, de hele markt uh, besturen. Nee? En, en wat, wat uh, uh, uh, uh, uh, vindt u ervan? Vindt u dat, dat die groep van echt van de drugs afgeholpen moet worden? En afgehouden moet worden? Hoe staat u ja. daar tegenover? Nou ja, vanuit uh, criminaliteitspreventie uh, zeg ik natuurlijk... Uh, als, er geen, uh, als er geen markt is, uh, wat de koopchef ook zei... als er geen markt is, is er waarschijnlijk ook geen aanbod. Maar dat is natuurlijk uh, uh, uh, irrationeel om te denken... dat je alle mensen van de, van de drugs afkrijgt. En, uh, maar ik denk ook niet dat de, de, de koopchef dat zozeer bedoelt. Uh, je wil misschien naar een beheersbare situatie... waarbij de criminaliteit ja, tot een bepaald niveau uh, afneemt. En, en, en de, de uitwassen, zoals de, de, de drugsoorlog, uh, zoals die wel wordt genoemd in Amsterdam. Mm -hmm. ja, dat, dat wil je natuurlijk voorkomen. Ja, maar, goed, maar je kunt is toch een hele lastige discussie. Ja, je, kunt, je kunt die mensen die af en toe een nemen... toch niet verantwoordelijk stellen voor al die criminele toestanden... die achter, achter de schermen plaatsvinden? Vindt u dat ja, wel? Dat is, uh, uh, nou ja, dat is uh, uh, waarschijnlijk wel kort door de bocht, ja. Ja. Maar goed, het is een, natuurlijk een, een statement om... Uh, met, met, met de, uh, de zin dat, dat de politie de, de drugscriminele keihard aan gaat pakken... haal je natuurlijk het nieuws niet als koopchef. En, en uh, hiermee maak je natuurlijk wel een statement... en, en, en haal je wel uh, natuurlijk het nieuws. En uh, het is ook zeker goed om naar uh, de drugsgebruikers te kijken... en niet alleen naar uh, de criminelen die erachter zitten. Mm -hmm. U vindt het wel degelijk nodig dat er toch een vingertje wordt gegeven af en toe? Nou ja, het is en-en. Het is, en, en. Het is uh, en de gebruiker en uh, uh, de, de crimineel erachter... en ook uh, bijvoorbeeld bedrijven die uh, op een of andere manier die drugsketen ondersteunen. En hoe ligt dat voor u, meneer Nabbe? Ja, nou, er zijn eigenlijk twee sporen. Het Nederlands beleid is voor een deel, uh, vooral op gebruikersniveau... heel erg gericht op, uh, op, op, op volksgezondheidskundige uh, aanpak. Met andere woorden, die normalisering wordt voor een deel ook gefaciliteerd... door de Nederlandse overheid uh, als uh, jasgebruiker een illegaal... Uh, ...gekochte pil waar eens kennelijk een luchtje aan zit... ...dat je die toch kan laten testen en testservice... Mm -hmm. uh, ...waar je vervolgens dan de uitslag kan krijgen... ...vanuit het idee van harm reduction... ...van doe het niet, maar als je het doet... ...weet dan wat je neemt. Nou, dat, dat idee, dat, zit, dat is natuurlijk uh, een, een, een monitorsysteem... ...wat ongelooflijk veel informatie ook geeft... ...waardoor je ook heel snel kunt acteren... Uh, ...als het een keer een, een, een, een foute pil of de of van partij komt... dat er direct gecommuniceerd kan worden met, uh, met de achterban. Mm -hmm. Dus dat is echt wel het, het, de, de kracht van, uh, van, van, van dit beleid... Vind ik. En daar lopen we ver vooruit. Uh, ook als het gaat om het juist het reduceren van gezondheidsincidenten. Dat over het algemeen de, de Nederlandse, of in ieder geval de recreatieve drukgebruiker goed voorgelicht is en ook best wel veel kennis heeft ervan. En de andere kant zie je juist de politie die, en justitie die vooral die opsporing moeten doen. Maar dat is in een dertig jaar. Uh, doel doe is in '88 op de Opiëles uh, gekomen, uh, lijst 1. Um, en sindsdien is het gebruik alleen maar toegenomen. Ja. En dit soort uh, mantrams, uh, ja, die hoor je één keer in zoveel tijd, samenspannen tegen ecstasy, we moeten het grootschalig aanpakken, etc. Maar, het maar het zijn het heeft... ze de grip natuurlijk al kwijt, ook als het ja, gaat om de, de Brabantse toestanden. In de... Nog, de, de, de markten zijn extreem zuiver, de, de, de zuiverheid is nog nooit zo hoog geweest, uh -huh. de, de prijs is al jarenlang heel erg stabiel, de, de cocaïne komt met grote partijen het land binnen. Er wordt meer in beslag genomen dan we, dan we op kunnen snuiven in Nederland. En dan gaat een heel groot deel gaat er naar andere landen door. Dat ja. geldt ook voor de ecstasy. Ja. Dus uiteindelijk is het maar een heel klein deel van gebruikers... die op de binnenlandse markt... In die Nederland. Van, in in ja. Nederland, ja. ja. ja. Uh, meneer meneer Olström, vindt u dat, uh, dat er eigenlijk een soort van mentaliteitsverandering... moet komen rond drugs, hè? zoals uh, je, je hebt dat met roken gehad, je hebt dat met alcohol gehad... Nu is, het, uh, nu is suiker in de mode, zou ik maar zeggen, minder suiker gebruiken. Vindt u dat het ook met drugs zou moeten, een andere manier van kijken naar drugs... Nou ja, dat, uh, uh, kijken naar de, de wereld erachter is denk ik zeker wel een goede. Uh, uh, het is misschien wel in dit geval wat lastiger als het gaat om de gezondheidsrisico's. Dat is niet mijn expertise hoor, maar ik kan me voorstellen dat, dat uh, bij roken... is het besef misschien groter dat, je, dat dat slecht voor je is. En dat ene pilletje in het weekend ligt dan denk ik toch anders... Hoe kijkt je er tegenaan, meneer? Ja, dit is wel een punt. Oh, ja. de, de, de alcohol en tabak uh, naast heroïne en, en, uh, en crack zijn de, de meest uh, eigenlijk schadelijke stoffen. Die, uh, mm -hmm. Dat blijkt dus uit internationale uh, uh, drug rankings eigenlijk. Kijk, actie is eigenlijk een, een middel wat je episodisch uh, neemt uh, oh. voor een bepaalde tijd in je leven. De meeste mensen die eindigen gewoon met, uh, met alcohol. Oh, dat is de, de, maar een bepaalde periode dat mensen geïnteresseerd ja, zijn in dat de, de gevolgen is, dat van een Ja, ja, dat is, daar groeien op een gegeven moment overheen. En meer stopt gewoon na, na zijn dertigste. Dan zie je het echt teruglopen. Dat, dat weten we uit de omvangstudies. En degene die het neemt, die doet het maar een paar keer per jaar. En de slimmerikken die dan hoog opgeleid zijn uh, en in de stad wonen, die zeggen, ja, wat is nou schadelijker? Elke weekend uh, fors drinken of af en toe een pilletje? waar ik ook nog een keer... Blij van wordt en sociaal, ja. en waar een soort sociale groepscohesie is zonder geweld, et cetera. Maar, dus, maar u klinkt zo lakker niet. Er ligt eigenlijk helemaal geen probleem, vindt u? Of niet nou, er is wel een probleem. Uh, vooral de, de hooggedoseerde ecstasy-mensen uh, die, uh, die te veel daarvan nemen, et cetera. Er is wel zeker een probleem. Um, maar goed. Um, en aan de andere kant denk ik ook wel dat de invloed van uh, criminele samenwerksverbanden en, en, en, en de afrekening, dat is ook wel een ja. probleem. Maar heb je als consument heb je daar nee, weinig kijk op. Dat ja, klopt ja. Ik bedoel, ja. dat weet je ook niet daar als, we het nu over, over... als de, de, de koffie die je drinkt, waar die vandaan komt, nee. de, de kleding die je draagt. Daar heb je geen directe dat, invloed op. Daar heb je geen directe invloed op. Nee. En de gebruiker heeft niks te kiezen. Daar bij een kiloknaller kun je nog zeggen, ik ga lekker voor een, een sappig stukje vlees van een, van een eco ja. Maar bij de ecstasy en alle middelen zijn verboden. Dus er is gewoon... Nee. Dus het is dat... Er ja. is niks te kiezen, ja. tenzij uh, de, uh, we het gaan legaliseren. Ja. Maar dat, dat gebeurt niet. Nee. Nee. Ik wil u beiden bedanken, meneer Olston en de meneer Namme. MUZIEK last night so far away I dream myself a ja. dream ja. While I dreamed I was so all alone Isn't it nice to be home again? I said, welcome home. Didn't we miss your smiling face? Well, the sun was nice in L.A. Sunshine, isn't it nice to be home again? Well, I said, isn't it nice to be home again? It's nice to be home again. Stem voor eeuwig, hè? James Taylor had 1971 alweer. Congo, Afrikaanse land, is een pool van ellende. Uitzichtloos, zegt minister Kaag uh, daarover. Miljoenen mensen zijn op drift, milities bevechten elkaar. En vrijdag houdt de Verenigde Naties daarom een donorconferentie. Dat zou dan heel veel geld op moeten leveren. En toch wil Congo daar eigenlijk helemaal niets van weten. En die wil eigenlijk dat die conferentie zelfs wordt afgeblazen. Hier in de studio is schrijver. Alphons Mwambi van Congolese Afkomst, welkom. Dank je wel. Ja, uh, opvallend, een, een land in grote uh, problemen. En Congo, waar u vandaan komt, u woont in Nederland... wil het wil niet, wil geen hulp. Hoe komt dat? Wat is de reden? Dat is een hele mooie vraag. Um, en u heeft het antwoord toch wel? Ja, ja ik heb heel veel antwoorden op, uh, op heel veel vragen. Maar Congo um, wil niet... Uh, die, die, die conferentie, omdat Congo heel veel uitleggen heeft. Kijk, als er een, conferentie, een donorconferentie uh, komt voor een humanitaire ramp... dat betekent dat er een reden is waarom zo'n humanitaire ramp is. En de autoriteiten van Congo willen geen tekst en uitleg gaan geven op zo'n conferentie. En uh, de oorzaken van de problemen, de problemen daar zijn uh, de oorlogen. Uh, en de oorlogen hebben ook een andere oorzaak. Dat betekent dat er grondstoffen zijn die belangrijk zijn voor, uh, voor de wereld. En, en, en, en ja, dat is het probleem van Congo. Uh, uh, maar, u, maar is het probleem, een, vindt u, een politiek probleem? En dat is juist het probleem. Want de migranten uit Congo willen dat het politieke probleem wordt uh, opgelost. Zodat zij uh, vanuit Europa terugkeren naar het land van herkomst. Om het land op te bouwen. En uh, wat is het probleem op dit moment? Het probleem is dat de president die aan de macht is. Meneer Kabila, twee jaar geleden al. Uh, uh, de verkiezingen zouden moeten, uh, zou moeten organiseren. Dat heeft hij, uh, de, heeft hij niet gedaan. Uh, hij heeft al twee termijnen op zitten, de, geloof ik. De twee, de twee termijnen zijn al twee jaar geleden uh, achter de rug. Dus hij zit nu uh, met de verkiezingen die waarschijnlijk op 23 december komen... Maar die komen misschien niet. Het parlement is ook twee jaar geleden al uh, aan het eind van de mandaat gekomen. De senaat ja. ook. Maar dus het wordt steeds uitgesteld. Wat is de reden daar? Wat zit, wat zit daarachter? Uh, de reden is dat uh, zij geld willen blijven verdienen. Congo is uh, een rijk land. Congo is uh, voor de wereld heel erg belangrijk. Geeft u even aan wat, wat voor soort dingen? Uh, kijk, het is, het is zo belangrijk. Uh, kijk, met de rubber uh, hebben wij. Congo nodig gehad om de autobanden te, te maken. Met Leopold II euh, toen. En daarna hebben wij het uranium gehad om de atombom te maken. Om het einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Denk aan Hiroshima Nagasaki, dat is Congo. Smartphone hebben wij Congo nodig. En straks hebben wij de kobalt nodig voor de elektrische auto's. Dus dat betekent dat Nederland... Uh, Congo nodig heeft. Amerika, Congo ja. nodig heeft. Frankrijk en uh, alle, alle landen. China. Ja. Dus als ik u nou zo hoor, sorry dat ik interrompeer. Als mm -hmm. ik nou hoor wat een kwaliteit dit land in zich heeft. Mm -hmm. hè, aan grondstoffen. Mm -hmm. Hoe kan het dan, dan ben je eigenlijk een rijk land zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe kan het dan dat dit land zo in elkaar is gestort. Dat het zo moeizaam gaat. Um, kijk het antwoord is. Hoe vaak hoor je over Congo in de internationale media. En als je daar een antwoord op krijgt, dan uh, kan ik een, een antwoord hierop geven. Kijk, het is uh, op dit moment is Congo net als Syrië, maar iedereen heeft het over Syrië, maar Congo. Niemand wil daarover ja. praten. Nee, u dat, zegt, snap, dat snap ik. Dat, ja. u, u zegt in de media maak je veel meer mee over Syrië dan, mm -hmm. uh, dan over Congo. Maar, maar het gaat mij om het verval van het land. Hoe, hoe ja. heeft dat kunnen gebeuren? Ja, corruptie. U. En, ja. en uh, ja, de elite die daar is, wil uh, aan de macht blijven. Uh, de regionale leiders willen ook Congo plunderen. De internationale gemeenschap ook. Dus het is. Een, een, een land dat alleen maar uh, mensen dienen die aan de top van de macht uh, zitten en mm. niet de bevolking zelf. Ja. Maar gelooft u niet in dat je politiek wat zou moeten veranderen, intern, en dat je tevens ook de hulp zou moeten accepteren van buitenaf om op, op, op twee op, ...op twee lijnen te gaan zitten oh, om ja, beter dat, te krijgen. Dat, dat, dat zou moeten gebeuren. Hè? Ja. Uh, kijk, die conferentie in Geneve uh, volgende week, uh, deze week, vrijdag zeg maar, 13... ...die zou eigenlijk twee oplossingen moeten gaan uh, bieden. De politieke ja. oplossing met, ja. met de humanitaire oplossing. Maar je ziet dat de humanitaire oplossing komt. Dat is mooi, dat is goed, prima. Maar mensen zitten te wachten op een politieke oplossing. Ja. Maar die komt niet. Nee, die komt niet. Kabila zit daar. De familie Kabila zit daar al jaren, decennia. Mm -hmm. hè? Zijn vader zat er ook. Mm -hmm. uh, zijn, er, zijn er krachten in het land die zo sterk zijn dat u ja, ja, daar. U... Ja, ja, ja, ja. Er is elke dag revolutie in Congo. Tot aan de katholieke kerk toe. En uh, de afgelopen maanden zijn er uh, geprotesteerd uh, door de katholieke kerk, door het, het volk. Er zijn uh, priesters die gedood zijn. Uh, mensen zijn gedood. Maar. Wat gebeurt er? Congo krijgt uh, wapens uit Frankrijk... om die massa te, te, tegen te houden. En, en, en die, die krijgt uh, hulp van overal vandaan. Ja, dan zit zo'n volk zonder wapens... die wil verandering. Maar ja, die kan geen verandering opeisen... zonder hulp van buiten. Prima dat er een uh, uh, donorconferentie komt. Ja, maar bovenop moet een oplossing komen van iedereen die graag wil dat migranten ja. niet naar Europa komen... maar die, dan, dan, dat mensen daar blijven waar ze vandaan komen. Ja, maar dan moet er echt iets politiek veranderen. Is, er, is Nederland ook gewoon zo'n rijk land dat een raadje meepikt van Kabila? Ja, zeker. Ja. Nederland is niet een uitzondering wat, uh, als het gaat om Congo. En uh, Nederland is ook... Uh, een concurrent van Amerika, van Frankrijk... en, en van alle andere uh, landen. Ook uh, van Zuid-Afrika, van Rwanda, van Oeganda. Dus uh, ze kunnen niet zomaar tegen Kabila zeggen van... jongen, je moet uh, morgen uh, opstappen... want ze lopen het risico om buiten het spel uh, gezet te worden. En daarom is mevrouw Kaag bezig met deze mooie minister, ja. uh, de minister. Ze is met, met, met deze mooie uh, vriendelijke wedstrijd... die zij dus voert met Kabila. Want Kabila wil niet deze conferentie. Zij wil het wel. Maar het is een mooi gebaar van haar uh, kant. <laughs> ja. Ja. ja. Nou goed, uh, vrijdag dus uh, houdt de Verenigde Naties die donorconferentie. Misschien is hij nog uh, tegen te houden. Uh, en anders... Uh, Blijft alles voorlopig misschien wel bij hetzelfde. De veranderingen zijn niet zo heel snel aanstaan. Ja, die Moet conferentie dit... gaat uh, niks veranderen, maar nee. het is wel mooi voor het geld dat uh, ja. nou, de mensen daar naartoe gaat. Ja. Ja. We gaan het zien. Dankjewel voor je komst, Alfons Muamba, over de situatie in uh, Congo. Dankjewel. Het is de week van de overgang, uh, presentatrice Anita Witsier pleit voor meer openheid uh, over de overgang bij vrouwen. Zij is hier in de studio en ja, uh, het eerste wat iedereen zich dan afvraagt, uh, Anita, uh, zit je zelf ook in de overgang? Ja, maar natuurlijk. Ho hoezo natuurlijk, want je, je, hoe oud ben je? 56. Want je kunt het ook al op je 40e krijgen. En er misschien net 45 vanaf zijn. Klopt. Maar wat ik met natuurlijk bedoel is waarom zou ik hier anders zitten? Omdat ik vroeger toen ik zelf nog onwetend was over wat de overgang uh, behelste, um, zag ik wel eens vrouwen met waaiertjes en lopen te puffen. En dan dacht ik, sta je niet zo aan zich. En daar heb ik enorm spijt van. S Sinds je zelf weet wat het is? Precies, ja. Ja. raak je in zo'n diep dal dan? Nou ja, ik wel. En dat geldt lang niet voor alle vrouwen, maar voor heel veel vrouwen wel. En je moet niet vergeten dat de positie van vrouwen tegenwoordig een heel andere is... dan die van 30, 40, 50 nou ja, en alle eeuwen daarvoor geleden. Um, we krijgen late kinderen. Dus zitten tijdens onze overgang jaren vaak nog midden tussen de pubers. We hebben vaak ook nog de zorg voor ouders... En we dragen natuurlijk substantieel bij aan een gezinsinkomen. Ja, nou. dus in de in de in in, laat maar zeggen, in het hele actieve bestaan heb je er veel mee te maken en, en zien andere mensen dat ook. Dat bedoel je ermee? Nou, um, dus ik weet niet eens of ze het zien en dat is misschien wel het probleem. Maar leg, ligt... leg even uit wat wat wat het dan is. Uh, voor... Wat het is, ik kan alleen maar vertellen wat het voor mij is, ja. hè? Um, voor mij betekende dat ik van de hemel naar de hel ging. Ik leidde een gewoon, heel actief en energiek bestaan. Met alles erop en eraan. En dat veranderde in... Ik, ik veranderde in een vrouw die heel erg verdrietig werd. Om niks. Ik bedoel, als het een beetje regende en er stond de koe ergens in de weiland... begon ik al te brullen. Mm -hmm. Zo zielig. Ja. Het liefst wilde ik mijn bed niet meer uitkomen. Uh, ik deed geen oog meer dicht vanwege de opvliegers. Ik was nog geen goede slaper. Um, ja... Ik had nergens meer zin in. En wist je gelijk, was dit, was dit gelijk bij jou het belletje? Oh, nee, wacht. nee nee nee nee nee. Want je denkt ten eerste, God is een. Dit is de allereerste keer en dat realiseerde ik me pas met terugwerkende kracht. Ik was een weekend met mijn man. Uh, in Den Haag. Uh, we hadden een leuke tentoonstelling bezocht en een voorstelling. We gingen lekker uit eten en we gingen een paar uurtjes de stad in. En we stonden naar een, uh, met een staal jongens te kletsen, jonge ondernemers die deden in, in, in een hippe overhemden, weet ik het. <lacht> nou ja, <ik> zal jou <lacht> zeker aanspreken. <lacht> ja, zeker. Dus we hadden een leuk gesprek met die gasten en op een gegeven moment zei ik, ik ga naar buiten, ik ga nu naar buiten. Het was gelukkig november en ik ging naar buiten en ik heb mijn jas erom en mijn muts mutsen gedaan, truit getrokken Terwijl ik dacht, wat is er aan de hand? Ik had het ineens zo verschrikkelijk warm. Nou, ja, dat ging over. En ik heb hem weer aangekleed. En we hebben onze weg vervolgd. En in de maanden daarna gebeurde dat nog een paar keer. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. Zou dit niet... Ja, ja dat, toen was een... was, dat toen was er nog geen, geen week van de overgang. Dus dat was ook misschien... Nee, maar wat misschien... zijn we dus al ver? Er is een hele week, niet een dag of een uur van de overgang. <laughs> ja. Een week van de overgang. Ja, terwijl het duurt geen week. Het duurt dus soms maanden, ja, duurt jaren Het soms. kan tien jaar duren. Tien? Ik ja. zit in mijn achtste jaar. En, en is, is er wel een verloop? Wordt het minder? Worden ja, ja, ja, ja, ja. de dingen die je nu zei? Ja, daar ja, zit zeker een verloop in. Maar ik heb dat niet helemaal afgewacht. Omdat ik ben natuurlijk op zoek gegaan naar, uh, naar middelen om me beter te voelen. Want mijn kwaliteit van leven was echt achteruit gehold. En ik moest echt wat doen. Want. Het alternatief was geweest dat ik niet meer kon werken op een gegeven moment. Want je, je holt jezelf zo uit, je putt jezelf zo uit... omdat je niet meer gewoon al die ballen in de lucht kan houden. Dus ik heb alles gedaan, hoor. Vogelkruiden, misjes, drankjes. Uh, naar de huisarts gegaan natuurlijk. Nou, uh, lange wandelingen maken, aan maken, drinken, noem maar op. Meer rust nemen. Hoezo meer rust nemen? Zeg je dat ooit tegen een man die in de bloei van zijn carrière is? Nou, never. <lacht> Weet je, maar dat soort dingen. En, maar ze hebben mij nooit gewezen... Nee, dat is niet waar... Um, dus op een gegeven moment, ik had al eens iets gelezen over hormoontherapie. Nou, dat hebben ze me absoluut afgeraden, want daar kleven allerlei risico's aan. Dat is ook goed dat ze mij daarop wijzen. Iets wat grotere kans op borstkanker. borstkanker dan wel baarmoederhalskanker. Uh, maar vooral borstkanker. Waar ze mij niet op hebben gewezen, is het bestaan van een menopausekliniek. Overal in de landen. Dat hoorde ik van een collega van mij, die met exact hetzelfde probleem worstelde. Die zei tegen mij, joh, ga eens naar het Lucas Andreas. Dat is nu het OVG West in Amsterdam. Toen dacht ik, nou, dan ga ik daar maar naartoe. Nou, daar ben ik dus een uur lang uitgehoord en doorgelicht. Ik werd er serieus genomen door vrouwen die verstand van zaken hadden. Die vooral door hadden ja. geleerd. Die internationale reputatie op dit gebied hebben. Die op de hoogte zijn van ieder wetenschappelijk onderzoek op dat gebied. Um, en toen uh, de mogel een van de mogelijkheden is dan om een hormoontherapie te volgen. Tegen al die kwalen. En dat helpt? Ik was na een week al een nieuw mens. Mijn zelf eigenlijk. Ja. Is dat heeft dat nou ook te maken met het feit dat, dat we anders tegen, tegen dit soort. Ja, is ziektes een rot rotwoord het is het helemaal niet. De, uh, nee, veranderingen. Het niet Bijvoorbeeld, een verandering. Vrouw, ja, vrouwen, vrouwen die zwanger zijn en moeten bevallen. Vroeger was het van ja, je moet maar stoer zijn, je moet het maar. Een, een, dat is een typisch Nederlands ja, fenomeen. Hè? En Nederland en alle, is drugger, dit, en Amerika is drug, Maar niet alleen Amerika, overal. En ja. wij hebben een beetje. Ik had toevallig vanmiddag met iemand over bij het Rumenfonds. Ze zegt ook, wij hebben een beetje een gekke mentaliteit wat dat betreft in Nederland. Um, en dan nemen we elkaar ook nog de maat over. Hè? Ja. Als we kijken van, rr, prik. nou ja, kom op, stel er niet aan, zeg. Ja. Uh, dan dan moet toch... je gewoon doorheen. En is bent dan... overgang ook? Ik denk dat dat daar zeker van, uh, dat, dat, dat, dat het ook een uh, rol speelt, ja dat het invloed ja. heeft. Die mentaliteit. En ik denk ook juist dat we dat niet moeten doen, dat je er juist open voor moet zijn. Dat je begrip voor elkaar uh, moet hebben. Ja. En als je er zelf geen last van hebt, prijs jezelf gelukkig, maar steun je zusters. Maar nu moet je de man ook nog even helpen. Er zit hier een, te een tegenover je. Ja, wat wat, je wat moet een man? Hoe reageert een man? Ik, ik weet wel dat Het best, ik, je. collega's opeens zie, hè, Dat je opeens denkt: Jeetje, die heeft opeens een rode kop of wat? zweet ja. hij veel? Ik bedoel, niks zeggen, wel wat zeggen, uh, bespreken, grappen maken. Ik zou nooit beginnen met een grap. Tenzij je weet dat de collega de, ze kan het hebben. Ja. <laughs> maar ik zou. Uh, kijk, we hoeven heus niet uh, voortdurend met handschoentjes uh, worden aangepakt hoor. En uh, bedoel. Maar je kan ook gewoon vragen: Joh, wat is er aan de hand? Kan ik je ergens mee helpen? Ja. En wat moet een vrouw dan zeggen? Heb vind je er je? vaak last van? Uh, en hoe. Uh, uh, nou, die moet gewoon natuurlijk zeggen waar het op staat. Ja. Je moet, het, je moet niet gaan doen, oh nee, er is niks aan de hand. <laughs> Want kijk eens, ik ben nog even leuk en sexy als dat, toen ik dertig ja, was. Maar dat is wel gebruik geweest om, om dan niet te zeggen... joh, ik zit in de overgang. Ja, omdat het toch een soort van taboe is. En ik weet niet waarom. Het zal toch misschien iets te maken hebben met... Um, een heel diep geworteld DNA-bewustzijn... Eh, verlies van seksenis, van vruchtbaarheid, et cetera. En ja. op een gegeven moment sta je aan de andere kant... en doe je niet meer mee. Zoals, ja, ik vroeg je net hoe oud ben jij? Je zegt 56. Er ja. zijn best wel mensen, die vrouwen, die zeggen... dat vraag ik toch niet aan een vrouw? Nou, dat is toch echt buiten gewoon achterhaald? Is het niet van voor de Tweede nee, Wereldoorlog? maar dit, dit heeft toch daarmee daar, daar te maken... met jong willen blijven. Misschien ook dat de druk groot is op dat gebied... Wat je zelf Dat weet ik niet, dat roepen wij altijd wel, maar is het ook zo? Is het op een gegeven moment geen self-fulfilling prophecy? Kijk nou eens naar mijn collega's: nou, een Angela Groothuizen, een Astrid Joost, een Caroline Tense, een Irene Moors, een Karin Bloemen. Ik noem zomaar een paar namen. Ja. En bij niemand zeg je, hun wie? Toch? Nee. Nou. Nee, maar ik bedoel, waarom waar moet dit rijtje. Ja, ik dacht even, die rijtje is Nee, te nee, nee, nee, op nee. Dat zijn allemaal vrouwen in mijn leeftijdscategorie. Ja. En die doen allemaal nog volop mee. Ja. Dus dat hele idee van vrouwen van mijn leeftijd op zekere leeftijd doen niet meer mee, is dus ja. ook gewoon niet waar. Nee. Jij, jij bent nu wel uh, de, de, de grote roerganger geworden als het om uh, Nou, dat weet ik niet de grote overgang gaat. roerganger. Maar ik roer mij wel als het erover gaat. Omdat ik me echt uh, ja, groen en geel erger ja. aan het idee van... nou, daar gaan we het niet over hebben, want dat is niet sexy. Nee, weet je, bevallen is sexy. Nou, daar hebben we het over. Hoeveel centimeter ja. was jij uitgeschud. Nou, ik dan toch tellen op Ach, kind, ik heb toch foto's? Leuk, je moet hier kijken. Weet je, dat is blijkbaar wel sexy. Houd toch eens op. Ja. Er zijn de helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen. Een groot deel daarvan heeft last van de overgang. Een heel groot de deel daarvan werkt mee in het arbeidsproces. Moet heel veel ballen in de lucht houden. Hebben nog kinderen thuis. Het is toch ook gewoon uh, economisch gezien niet handig... om die vrouwen niet de hand te reiken... om ze in ieder geval serieus ja. te nemen en daarna te luisteren. Het is echt een ding. Vrouwen hebben de verantwoordelijkheid om er open over te zijn. Heb jij in deze afgelopen tien minuten een opvlieger gehad? Nee. <lacht> nee. Nee. Ben je extra gaan zweten? Nee. Nee. Nee. Sorry, dat effect heb je dan weer niet. <lacht> <lacht> nee. Um. Goed dat je er was. Dankjewel. Graag hier. Ja, en dan zit het oog er ook onmiddellijk op. En dan meld ik u nog dat morgen hier Herman van der Zand zit. Goedenacht. nacht. vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette. Und een letztes Glas im Steen.